8 uur. Dit is Radio 1 met Frederik De Jong en Marcel Ooster. In het NOS Radio 1 journaal praten we straks met Dirk Smits van Ohja. Hij heeft een kantoortje aan het plein van de Onafhankelijkheid in Kiev. En lang niet alle sollicitanten weten hoe ze sociale media moeten gebruiken om een baan te vinden. Eerst nu het NOS journaal. Hier is Dorot Meegens. De VVD scherpt de interne regels aan voor giften. De regels gelden voor schenkingen aan de partij, aan stichtingen die aan de partij zijn gelieerd en aan kandidaat-politici.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 Ik bedenk wel dat eigenlijk de VVD eh, tot op heden wel het vaagste jongetje van de klas was op de PVV na. De partij heeft een, een groot netwerk aan ondersteunende stichtingen. Ja, en deze stichtingen eh, waren vaak niet eh, jaarverslagplichtig. Dus het was een beetje al het onduidelijk waar het geld bij de VVD vandaan kwam. Vorig jaar besloot de VVD om meer aandacht te besteden aan de integriteit van bestuurders. En dat gebeurde onder meer naar aanleiding van de corruptiezaak rond oud-VVD-wethouder Van Rij.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 Ook het aantal hbo-studenten is gestegen. Daar zijn ruim 106.000 studenten aan een opleiding begonnen. Een stijging van bijna 6 ten opzichte van het vorige studiejaar. Assad is de kern van het probleem. Dat zei minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... bij terugkeer uit Montreu. Daar woonde hij gisteren de vredesconferentie over Syrië bij. Timmermans zei in Nieuwsuur dat de Syrische president... voor een rechtbank moet komen in een vrij democratisch Syrië... of voor het internationaal strafhof in Den Haag. Oppositiegroepen die niet bij de gesprekken in Montreux zijn, hebben nog niet gereageerd op de onderhandelingen van gisteren, zegt correspondent Sander van Hoorn. Zijn. Dat zijn natuurlijk wel de hele machtige. Het islamitisch front, het Al-Nusra-front, de Al-Qaeda-achtige groep ISIS. En we weten niet wat zij precies vinden van wat er gisteren allemaal gezegd is. Morgen wordt er verder gepraat in Geneve. De uitstoot van broeikasgassen in de EU moet in 2030 40% lager zijn dan in 1990. Dat staat in het nieuwe Milieu- en Klimaatplan van de Europese Commissie. Tot nu toe geldt een vermindering van 20% in 2020. In het plan staat verder dat het aantal, eh, aandeel duurzaam opgewekte energie omhoog moet naar 27 procent. Commissievoorzitter Barroso noemt de plannen zowel ambitieus als betaalbaar. Het komende jaar moeten het Europees parlement en de lidstaten nog stemmen over de plannen. Marco Borsato is getroffen door een lichte beroerte. De zanger werd aan het begin van de avond omwel, Zou in Rotterdam optreden bij Vrienden van Amsterdam Live Volgens concertorganisator Mojo bleek in het ziekenhuis dat Bosato een tia heeft gehad. Daarbij wordt de bloedtoevoer in de hersenen even onderbroken. Marco Bosato maakt het naar omstandigheden goed, zegt Mojo, maar hij moet wel rust houden. De vrouwenfinale van de Australian Open gaat tussen de Chinese Nali en de Slovaakse Sibulkova. Die laatste bereikte de finale door met 6-1 en 6-2... te winnen van de Poolse Radwanska. Nali versloeg eerder het uh, Canadese tennistalent Eugenie Bouchard... met 6-2 en 6-4. Het is voor Nali de derde keer dat ze in Melbourne in de finale staat. Het weer, kans op winterse neerslag, neemt af. Soms is het even droog, maar vooral in het zuiden volgt later weer regen. Het wordt 4 tot 6 graden. Morgen is het op de meeste plaatsen droog kan er in het zuiden nog wat regen vallen. In het weekend weer wat meer kans op winterse neerslag. Vooral in het noordoosten. ANWB Verkeersinformatie, Jolande van der Velde, Hoe gaat het op de weg? Het is wel wat drukker geworden, Frederik. 130 kilometer file staat er. Uh, de meeste vertraging bij Amsterdam en ook in het zuiden wat meer vertraging. Eigenlijk niet al te veel bijzonderheden. Lange files op de A1 Amersfoort Amsterdam. Het is langzaam rijden tussen Naarden en Knopendiemen over 11 kilometer. Had ook te maken met de eerdere aanrijding op de A10 de ring van Amsterdam. Een ongeluk op de A4, hoofdlied richting Vlaardingen. Tussen de knopende Benelux en Ketelplein 6 kilometer. Het loopt ook een beetje vast op de A6 van Lelystad naar Muiden. Tussen Almere Stad en Knopende Buidenberg 9 kilometer. Over een paar uur verschijnt een lijvig rapport over SNS-Reaal. En alle gebeurtenissen die een jaar geleden leidden tot de bijna ondergang. en uiteindelijk nationalisatie van de bank. Straks de gast Jaap Koelewijn, hoogleraar Corporate Finance over dit onderwerp.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 Venus in Fur. Nu in het filmtheater. Het wordt steeds grimmiger in Kiev. Oekraïense oppositie Klitschko zei dit gisteravond. We marcheren samen vooruit. En als dat een kogel in ons hoofd betekent, dan is dat maar zo. Het NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten en Frederik de Jong. U hoort, het, demonstraties in de Oekraïne worden steeds grimmiger. Er zijn inmiddels doden gevallen. Maar president Janukovic piekert er niet over om verkiezingen uit te schrijven. Correspondent Geert Groot Koerkamp. De hele nacht uh, zijn een paar duizend mensen... op dat centrale plein uh, van de onafhankelijkheid... Uh, hebben daar de kou getrosseerd. Maar buitendien uh, ja, zijn de resultaten al bekend geworden... van, van die, die vechtpartijen die gisteren dus de hele dag hebben uh, plaatsgevonden. Gisteravond is een uh, aantal doden genoemd... van de vier of vijf demonstranten die dus zouden zijn uh, omgekomen. Deels door, uh, waarschijnlijk door politiekogels. En er is ook uh, een verontrustend bericht van een uh, demonstrant... die uh, eergisteren is uh, verdwenen, ontvoerd samen met een activist van het, van het plein. Die activist is weer levend wel teruggekomen... maar die demonstrant is gisteravond... zijn lichaam is gisteravond teruggevonden... in een bos buiten Kiev... met sporen van marteling. De politie is natuurlijk ook door die ruilschoppers door die uh, uh, gejent... Zeg maar, uh, heel erg agressief geworden. Slaat uh, op alles en iedereen in. Afgelopen nacht was er ook weer een incident... waarbij uh, de politie uh, een, uh, zeg maar een soort mobiele uh, kolonne... van demonstranten uh, heeft uh, gestopt... En, en auto's in elkaar heeft geslagen. Uh, die stemming is heel erg agressief... en het ja, lijkt niet waarschijnlijk dat die mensen... op een of andere manier zich aan de kant van het verzet zouden willen scharen. Vervolgde verkiezing, dat wil Jynikovic zeker niet... omdat de kans dat hij die zou kunnen winnen... heel erg klein is op dit moment. We gaan naar Kiev, naar ondernemer Dirk Smits van Ooyen. Die zou nu in zijn kantoor aan dat plein moeten zitten. Meneer Smits van Ooyen, goedemorgen. Goedemorgen. Nee, maar maar dan zit u niet... Nee, dat klopt. Ik zou daar moeten zitten. Maar de omgeving is gisteravond afgezet. Dus ik weet nog niet zeker of ik het, het kantoor kan bereiken. En dat ga ik uh, zo meteen na dit gesprek eens proberen. Heeft u enig idee hoe het er daar op toegemaak uitziet? Zit u bijvoorbeeld de zwarte rook van de brand? Nou, ik zie de beelden op uh, televisie. Dat wordt allemaal live uitgezonden. En die rook is er nog steeds. En uh, de, de politie probeert de vuur van de brandende autobanden te blussen. En daardoor heb je een heel surrealistisch uh, beeld van ijs en vuur en rook. En uh, demonstranten aan deze kant die uh, lawaai maken... en de politie aan de andere kant die afwacht wat er moet gaan gebeuren. Ja, surrealistisch zou nog mooi kunnen zijn, maar het is volgens mij behoorlijk grimmig. Ja, het is heel grimmig. En het is uh, heel spannend ook. Iedereen wacht af wat er gaat gebeuren. Het president en deze regering... Het is geen kind en, en uh, lijkt volkomen doof voor alle uh, vragen en, en verwachtingen en eisen van uh, de demonstranten. En niet alleen de mensen die op het plein staan uh, tegenover die oproepritsen... maar ook de honderdduizenden die al eerder geprotesteerd hebben. En uh, ja, men wordt een beetje wanhopig. Uh, men weet niet hoe ze deze regering aan de tafel krijgen... om oplossingen te zoeken voor de problemen waar ze mee zitten. Ja, u woont uh, natuurlijk uh, in Kiev. Wat, wat zeggen de mensen die er bij u om u heen wonen? Dus niet de demonstranten, maar de gewone Oekraïners? Ja, iedereen is, is uh, boos en teleurgesteld en gefrustreerd. En dat is begonnen in november op het moment dat uh, president Denekovic besloot om niet uh, de verdragen met de Europese Unie te tekenen. En vanaf dat moment is het eigenlijk alleen maar erger geworden. Uh, dat niet tekenen van die verdragen, dat, dat, uh, okay, dat werd vrij. ...snel geaccepteerd. Maar toen kort daarna werden die demonstranten op 30 november... ...de de politie in elkaar geslagen... Toen, ...toen werd men echt boos. Toen stonden er meteen een half miljoen mensen op straat. En vanaf dat moment is het alleen maar verder geëscaleerd. En, en er komt niets terug van de regering... ...dat, dat er op bewijst dat die begrip heeft... ...voor waar de mensen zich zorgen over maken. Nee, precies, want de, de politie zegt bijvoorbeeld ook... ...van ja, er zijn uh, doden gevallen, mensen gewond geraakt... ...maar dat kan niet door de politie komen... ...want die gebruiken geen wapens. Ja, dan is het interessant om te weten wie er wel op demonstranten schiet. Nou, er gaan verhalen het over... Ook een ja, maar er gaan verhalen over sluipschutters. Heeft u daar ook iets over gehoord? Ja, er zijn verhalen, beelden van uh, op de rivier getoond. En uh, het, is, het is eigenlijk heel onduidelijk. Hoor. Er zijn een aantal mensen inderdaad omgekomen door uh, de kogelwonden. En, uh, en dat was, is tijdens die demonstraties gebeurd. Dus die kogels moeten ergens vandaan gekomen zijn. Uh, en er zijn andere mensen op andere manieren uh, ontleefd gekomen. Eentje is van het dak de oproep politie, Een, een ander is ontvoerd. Een hm. dood in het bos ja. Ja. De Oppositieleider, de bokser Vitali Klitschko laat nadrukkelijk van zich horen. Hoe wordt hij gezien als leider? Staan er veel demonstranten achter hem? Ja, ik denk dat uh, iedereen hem staat. Hij heeft zich uh, opgesteld als een, als een sterke leider tijdens deze uh, afgelopen twee maanden. Uh, door uh, de demonstrant aan uh, even door toe te spreken, maar niet alleen dat. Door ook de barricades op te gaan voordat het gewelddadig werd. Hè, om de mensen tot rust te manen om ze weg te krijgen bij de, van de oproerpolitie. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Hij heeft het wel geprobeerd. Maar toen is hij zelf, uh, door de meest radicale elementen, is hij niet uh, uh, ja, uh, weggestuurd. Ja. Maar in het algemeen heeft hij uh, ja, een geweldige autoriteit. Goed. Meneer Smits van Ooyen, hartelijk dank. Sterkte, daar in Kiev. We horen graag of u uw kantoor uh, kunt bereiken. Ik zal het doorgeven. Dank u wel. Goedemorgen. Het NOS Radio 1 Journaal. Twitter, Facebook en vooral LinkedIn... Ze zijn bij veel bedrijven en organisaties niet meer weg te denken... als het gaat om het vinden van de juiste persoon voor een vacature. Maar meer dan de helft van de werkzoekenden... kan nauwelijks uit de voeten op die so met die sociale media. Dat blijkt uit onderzoek van het UWV. En die instelling start daarom vandaag... met een online training Sociale Media. Bart Kamphuis. Als je personeelsadvertentie in de krant zegt tegen Gijs Aanen, dan kijkt hij je wat meewarig aan. Nieuwe medewerkers zoeken...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 Straks om half tien komt het CBS met de werkeloosheidscijfers over de maand december. Of de dalende trend van het najaar aanhoudt, hoort u dan. Verkeersinformatie naar de ANWB Jolanda van der Velde. Marcel, er zijn wat aanrijdingen bijgekomen. Op de A1 Duitse grens richting Hengelo... tussen Oldenzaal en Hengelo 7 kilometer. Bij Hengelo is de linkerrijstrook dicht. En op de A9 in de dagelijkse file richting Amsterdam... tussen Beverwijk en Knopend Rotterpolderplein 3 kilometer. Daar is nu de linkerrijstrook dicht. En ook een ongelukje op de A28 zolle richting Amersfoort... loopt snel op tussen Wezep en Afrit Epen 9 kilometer. De nieuwe natuurwet wordt waarschijnlijk volgende maand behandeld in de Tweede Kamer. En er wordt al flink gelobbyd om wijzigingen in die nieuwe wet aan te brengen. Zo moet bijvoorbeeld de steenmarter van zijn voetstuk. Dat geluid horen we althans in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. De steenmarter is een bedreigde diersoort die voor behoorlijk wat schade kan zorgen. En Mark Robin Visser weet daar alles van. Hij is een nieuw buinen ja. in Drenthe, is het niet? Ja, met allemaal mannen die uh, uit ervaring kunnen spreken... Meneer Schaap, Simon, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, u zei het vanochtend al eventjes, hè? de theorie van die auto is dat ze in die auto knagen... omdat er vismeel of visolie in de slangen zit. Ja, dat is iets wat ik vaak in de salon hoor. Of het zo is, geen idee. U hoort het vaak in uw kapsalon, want ja. hier komen de mensen over de vloer. Ja. Wat hoort u nog meer allemaal? Vertel nog eens wat. Oh, ja, wat wil je horen? Nou. nou ja, er zijn heel veel mensen die, uh, ja, die over de windmolens hebben natuurlijk uh, ja, Nee, maar wat heb ik nu over de steenmolens? We hebben nu over de steenmolens. Dus die, maar, ja, die windmolen nee. kom ik wel een andere keer voor. Ja, goed? Maar, jij vraagt waar we het allemaal over hebben. Het is over voetbal en vrouwen. Hè? Ja, nee. <laughs> maar nu gaat het over maar de goed. steenmolens. Nou, er zijn uh, enorm veel mensen die uh, last van die steenmolens ja. hebben. Wat er uh, vaak gebeurt, dat uh, inderdaad heel veel mensen uh, schade aan de auto hebben. Ja. En dat dat niet verzekerd is. En er was er iemand die was met de auto naar de garage gereden en toen? Ja. Ja, dat was een vriend van mij. En, uh, die kwam s morgens langs en uh, hij zei van uh, zo'n frequent zendertje. Hij zei, helpt dat? Ik zei, ja, ik heb, sinds ik hem erin heb, heb ik hem niet weer in de auto gehad. Dat is een apparaatje wat een hele hoge toon uitzendt, geeft. En, een hoge toon, uh, ja. en uh, ja. op onregelmatige tijden. Ja. Maar uh, nou, ja, hij is naar de garage gegaan. Heeft, uh, hij wil er zo'n ding in hebben. En uh, in de garage de, de, doen ze de motorkap open. En dan zitten ze twee oogjes aan te kijken. En daar zat er nog in. Dus. Het beest zat er nog in. Ja, ja. Zeg, zo'n je eventjes voor het idee. In de wet uh, is het beest beschermd, hè? Ja. Je mag hem ook niet verjagen of verstoren. Dus mag zo'n zennetje? Is de vraag dan eigenlijk wel. Weet u dat? Ja, geen, idee. <laughs> geen idee. Weet u dat, meneer Pot? Ja, volgens mij mag je hem niet van zijn vaste, vaste woon- of verblijfplaats storen. Ah. Maar als je zo'n uh, hoogfrequent geluid uh, voortbrengt. en je mag natuurlijk wel aan doen om, om, uh, om je huis een beetje bewoonbaar te houden, ja. lijkt mij. Ja. ja. Meneer Pot is boswachter en u bent ook vrijwilliger bij de zoogdierenvereniging. Ja. En u houdt van de steenmarter. Hè? Nou, ik, mag je dat zo zeggen? Ja, nou, ik doe onderzoek naar marterachtigen en ben vooral nieuwsgierig naar wat ze doen. Ja. Ja. Ja. Nou ja, u hoort wat hier zo al, wat, ja. wat de mensen zo al doen, dat ja. weet u natuurlijk ook. Ja, dat is voor mij ook geen nieuws. Nee. Ik ben nu tien jaar daarmee bezig en, eigenlijk, en de eerste geluiden uh, van, van dat soort overlast die stammen uit 2004, 2005. Dan zie je ook de eerste krantenberichten daarover verschijnen. Mm -hmm. Ja, en, en sindsdien hoor je dat natuurlijk wel, wel vaker. Ja, dat betekent dat? Kan je daar de conclusie uit trekken dat de populatie toeneemt, dat het aantal steenmarters toeneemt? Wat is uw waarneming? Uh, nou, mijn waarneming is dat dat niet zo is, maar dat het eigenlijk gewoon al vol zit om het zo maar te zeggen, dus dat alle, alle beschikbare plekken eigenlijk gewoon vol zitten, en dat het uh, voortdurend eigenlijk uitwisseling is van dieren die doodgaan en nieuwe ja. territoria die weer opnieuw worden ingevuld. Maar als het ze vol zitten, dan zou je kunnen zeggen, dan kan die wel van de lijst af, Nou of ja, niet. Dat, dat zou in principe kunnen, maar de, de, die Zou de, u daarvoor zijn? Nou ja. Feitelijk moet je gewoon een, een, uh, een dieren uh, uh, beschermen. Hè? Hij is ooit bijna uitgestorven geweest. Dus hij is niet voor niets op die beschermde lijst terechtgekomen. Maar je haalt hem van zo'n lijst af omdat je hem, hem wil uh, verjagen. Omdat je hem dood wil maken. En ja. ik denk dat dat gewoon heel weinig zin heeft. U denkt dat het weinig zin heeft. We gaan straks praten over waarom u ja. dat denkt. Uh, ondertussen kijken wij nog eventjes om, uh, om ons heen meneer Schaap. Om, ja. om uw kapsel om. Ja. Nou, schoon. Geen poep? Geen poep. Nee. Ik zie daar ik wel een, een bultje si kleine sigarenknopjes liggen. Ja, ik wel een vervent sigaren. Uh, oh, dat is uw rookhoekje. Mijn rookkot. <lacht> <lacht> dan moeten die marters al helemaal niet komen, denk ik. dus ja, nou, Ze nemen ze niet mee, dus ze zijn er niet herkig. Ze houden er niet van. <lacht> ze roken niet. <lacht> Kijk, dan hebben we dan alweer opgestoken. De steenmarter rookt niet. Niet. Nee, nee maar zo nee. komen we langzaam komen, worden ja. we, worden wat wijzer. Ja, nou ja... Yeah. Je probeert er wel wat aan, de, aan te doen. Uh, ja. Vandaar ook dat, dat we die zelletjes erin hebben. Maar, uh, ja. ja, Zolang ik ze niet in huis heb, heb ik nog liever natuurlijk. Ja. Nou, we gaan afwachten wat die natuurwet gaat doen. En we gaan straks praten over de zin of onzin van het afmaken van steenmarters. Tot zo. Mark Robin Visser, wij spreken jou ja. later over die, zoals je eerder beschreef, uitgerekte eekhoorn. Vond ik ook een hele wijze les. Ja. Hoe die eruit ziet. Zeven minuten voor half negen. Over een paar uur verschijnt een lijvig rapport over SNS Reaal. Dat is gemaakt. Dat rapport in opdracht van de Nederlandse Bank en het ministerie van Financiën moet antwoord geven op de vraag of de toezichthouder en de verantwoordelijke ministers van Financiën hun werk wel naar behoren hebben gedaan bij de overname van die bank, nationalisatie en de jaren die daarin vooraf gingen, daaraan vooraf gingen. We gaan erop vooruitblikken op dat rapport. Dat doen we met hoogleraar Corporate Finance aan de Universiteit Nijenrode. Jaap Koelewijn, hij is hier. Meneer Koelewijn, goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Ja, SNS ik maar even weer in herinnering groep. Ging bijna ten onder door aankoop van de vastgoedtak Property Finance van ABN AMRO in 2006. Wat was er mis met die deal? Want daar draait het toch wel om. Uh, SNS ging <coughs> zeer agressief in het vastgoed beleggen. Uh, SNS... Of de, de het vastgoedpoot die ze overnamen van bouwfonds, voormalig bouwfonds van ABN bleek eigenlijk een vehikel te zijn met een hele partij uh, slechte debiteuren. En heel duur was het ook, hè? Ze betaalden heel veel, dat was tot daartoe. Daar maar het grote probleem was dat zij een, een portefeuille met leningen kochten... waarvan ze eigenlijk niet goed wisten wat erin zat. En dat blijkt ook wel uit uh, wat tot nu toe naar buiten is gekomen. En waren rapportages van accountants over die portefeuille die waren niet volledig. dus maar een tiende van de leningen onderzocht... dat ze het aankochten. Uh, accounts stelden, hele waslijst van vragen. Uh, er is ook ernstig iets nagedacht over de vragen of SNS wel bij machten was om die hele ingewikkelde portefeuille... met veel posten in het buitenland, om die te kunnen doen. Ja, en dan krijg je de belangrijkste valkuil... waarin elke investeerder kan lopen. Namelijk dat hij snel wil groeien. En als je snel wilt groeien heb je een hoge kans dat je minder goede klanten aantrekt. En dat is gebeurd bij SNS. En wanneer drong precies door dat het niet goed ging met property finance? Ja, het, het, het sluimde al een tijdje, maar de problemen werden acuut in 2008. He, toen viel uh, Liman om. Toen bleek een hoop uh, debiteuren opeens toch wel moeilijkheden te krijgen... met nakomen van hun verplichtingen. Dan krijg je ook, ook als vastgoedfinancier uh, een duivels dilemma als een debiteur zijn verplicht niet meer kan nakomen... dan kun je zeggen, ik zeg krediet op... dan moet jij je vastgoed gaan verkopen, gedwongen gaan verkopen. Dat brengt dan weer weinig op, dat verstoort de markt. Dus het dilemma waarmee een vastgoedbelegger altijd zit... van: als een debiteur niet meer kan betalen... Dan kan die zijn claim gaan uitwinnen, heeft de hypotheek op dat vastgoed. Maar als je dat doet, dan gaat de waarde van het vastgoed nog verder omlaag. En eigenlijk werd SNS-property uh, Finance, een beetje meegezogen in een soort maalstroom... dat ze de controle over hun eigen werkzaamheden verloren. Ze wilden wel stoppen, maar ze konden het eigenlijk niet meer. En daardoor bleven die verliezen zich ook maar opstapelen. Want ook na 2008 elke keer werden weer nieuwe voorzieningen genomen, nieuwe afschrijvingen gedaan. Vielen er nieuwe lijken uit de kast. De men bleek objecten in Florida gefinancierd hebben die leeg stonden. Golfbanen in Spanje waar geen klanten voor waren. Winkelcentra in Luxemburg die niet afgebouwd waren. En dan kreeg je dus een hele lange waslijst van grote problemen. Ja. Maar die fouten konden dus niet meer hersteld worden. Want als ik u goed begrijp, zat de fout dus in die aankoop van die vastgoedpoot. Had die wel uh, mogen plaatsvinden dan? Want als ik u hoor, dan zou je denken, nou, dat hadden ze toch nooit moeten doen. Nou, met wijsheid achteraf kun je zeggen dat het een risicovolle operatie was. Ik denk dat daar twee aspecten een rol hebben gespeeld. Het was in de markt wel bekend dat Property Finance... He, of bij dat bouwfondsportefeuille dat daar problemen waren. Uh, daar waren al langere berichten over... Het tweede aspect was dat SNS, en dat is ook wel uit de eigen interne evaluatie naar voren toegekomen... nauwelijks ervaring had, nauwelijks expertise had met deze hele complexe bedrijfstak. Had het de DNB de Nederlandse Bank dan niet moeten zeggen? Want als ze toezicht houden, dit gaat niet door. Ja, nou dat zal dus uit het rapport moeten blijken wat straks uit gaat komen. Dit um, is al bekend geraakt dat uh, deze aankoop bij DNB niet op de directstafel heeft gelegen. De DNB moet er akkoord op geven... Heeft dat op lage niveau binnen de organisatie afgewikkeld? Ik moet wel zeggen, in, toen het aangekocht werd in 2006, toen was de markt wat anders. Dat ging heel goed in de, financi in, in de financiële sector. De kredietverlening groeide, de vastgoedprijzen stegen. Ja, om dan als toezichthouder uh, zand in die molen te gooien, terwijl SNS zulke enorme expansieplannen had, dat was blijkbaar een moeilijk te verkopen boodschap. En die nationalisatie die er uiteindelijk van kwam. Is die nodig geweest? Kunnen we dat al concluderen? Ik denk dat, dat, zover ik de feiten ken, was property finance gewoon failliet... en dreigde de hele bank mee te slepen en was onvoldoende eigen vermogen. Ja, dan rest de minister van Financiën weinig anders dan een noodregeling... in werking te stellen om te voorkomen dat de bank echt failliet gaat. Want dan... Uh, had de hele bank geliquideerd moeten worden. Dan hadden andere banken mee moeten dragen in het verlies van de bank. En dan had het veel meer gekost dan die 3,7 miljard? D daar kun je nog discussie over voeren. Maar het is bij een bank altijd beter om uh, een geleidelijke dood te laten sterven... Hè, in plaats van dat je hem één keer laat omvallen... want dan krijg je de executieverkoop van de, van de leningen, van de beleggingen. Dat veroorzaakt heel veel schade. Dus een proces van geleidelijk uitfaseren van de bank... wat nu in feite aan het gebeuren is... Dat is in ieder geval beter. Kost op geld. Vraag blijft wel, en daarover is wel discussie ontstaan... of de staat niet te hardhandig heeft ingegrepen. De aandeelhouders van SNS, en daar maakt de vereniging van... effectenbezitters zich dus boos over, heeft niets betaald. Er is onteigend. Nou, het is helemaal niet uitgesloten dat die vastgepoot... na een aantal jaren, als de markt weer hersteld is... dat daar toch nog wel uit uitgehaald kunnen worden. En dan staat de aandeelhouder met lege handen... dus op zich de beslissing om het te doen... Leek een onvermijdelijke. Er kan discussie zijn over de vraag hoe het is gebeurd. Nou, die discussie zal nog wel losbarsten... want over een paar uur komt dat rapport over SNS Reaal. Hartelijk dank, Jaap Koelewijn... hoogleraar Corporate Finance aan de Universiteit Nijrode.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 Half negen geweest tijd voor het NOS journaal door Al Topbestuurders in het bedrijfsleven krijgen steeds minder optiepakketten. 2003 kregen nog 275 bestuurders opties. In 2013 was dat aantal gedaald naar 45, zo meldt de Volkskrant. De afgelopen jaren lagen optieregelingen onder vuur vanwege de soms enorm hoge verdiensten. Optiepakketten zijn ook minder aantrekkelijk geworden doordat het op de beurs minder goed gaat. In plaats van opties krijgen bestuurders nu vaak prestatieaandelen. Die kunnen pas worden verzilverd als bepaalde doelen zijn behaald. De VVD gaat strenger toezien op giften aan de partij... en dat doen de liberalen na de corruptiezaak rond wethouden van Rij. De aangescherpte regels gelden voor schenkingen aan de partij... aan stichtingen die aan de partij zijn gelieerd en aan kandidaatpolitici. Alle schenkingen boven de 25 euro moeten worden geregistreerd... en voor schenkingen boven de 1000 euro... moet toestemming worden gevraagd aan het hoofdbestuur. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt nog steeds gedemonstreerd. Oproerpolitie en demonstranten hebben vannacht opnieuw gevochten met elkaar... Ook vanochtend staan enorme stapels autobanden in brand. De oppositie eist nieuwe verkiezingen en dat de politie zich terugtrekt. Dat moet voor vanavond besloten worden, anders volgen er meer rellen, zo zegt de oppositie. Het aantal eerstejaarsstudenten aan universiteit is vorig jaar met 7% gegroeid naar ruim 45.000. Volgens de Vereniging van Universiteiten komt dat vooral door een grotere instroom vanuit het VWO. VWO'ers nemen minder vaak een tussenjaar om te reizen, maar ze besluiten vaker om direct door te studeren. En ook het aantal HBO'ers is gestegen. Daar zijn ruim 106.000 studenten aan een opleiding begonnen. Dat is een stijging van bijna 6% ten opzichte van het vorige studiejaar. En steeds meer winkels houden het gedrag van klanten in de gaten via wifi of bluetooth. Klanten zijn daarvan niet op de hoogte, zegt het college Bescherming Persoonsgegevens. Een winkelier kan aan het mobieltje van de klant zien hoe lang die in de winkel blijft en waar dan. En met die data wordt een profiel van de consument gemaakt, zonder dat die het weet, zegt het college. Het zijn de hoofdpunten. Michiel Severin van Weerplaza. Hoe gaat het met het weer? <lacht> het, uh, het blijft eigenlijk hetzelfde als de afgelopen dagen, in grote lijnen dan natuurlijk. Want in details zijn er wel duidelijke verschillen. En die grote lijnen, dat is de strijd tussen de zachte lucht... die vanuit de Britse eilanden naar Nederland opdringt... en de koude lucht die vanuit Duitsland richting Nederland opstoomt. En beide luchtsoorten botsen boven Nederland tegen elkaar. En het resultaat is wat we nu zien als we naar buiten kijken. Heel veel bewolking. En daaruit valt dan van tijd tot tijd regen of motregen. een enkel plekje zou ook wat mot sneeuw kunnen vallen. Met name in Friesland. Maar daar heb ik nog niet heel veel meldingen van gezien. Maar de lucht is er, zit op het randje. En dat is dan die grens van de winterweer. In Hamburg bijvoorbeeld, Frederik, is het op dit moment met min 4 graden. En in oh. Zeeland is het plus 4 graden. Dus ja, winterlucht zit echt heel dichtbij. Maar het bereikt ons net niet. Nou, moet ik mijn trui inpakken. Goed. Dank ja, je. dit is wat cryptisch, Marcel. Jij gaat naar Hamburg. Ja, precies. He? Zeg het maar gewoon. Ja. Ja, okay. Hartelijk dank de verkeersinformatie bij de ANWB Jolanda van der Velden... met een groot ongeluk op de A1 bij Hengelo? Dat klopt, Marcel. Op de A1, Duitse grens richting Hengelo... staat het behoorlijk vast. Inmiddels al tussen Oldenzaal en Hengelo 7 kilometer. Verkeer kan daar bij Hengelo eigenlijk alleen maar via de vluchtstrook langs. Ik hoorde net van een wegenwacht. Die had inmiddels al zo'n 8 auto's geteld. En de RTV Oost heeft het zelfs over 15 auto's. O, dus dat gaat lang duren dat ook. Dat gaat daar? lang duren. Ja, de eerste prognose is minimaal 2 uur. Uh, ook in Hengelo zelf begint het behoorlijk vast te lopen. Dus het beste is om daar een geven. Uh, route te kiezen. En kom je vanuit Duitsland is het eventueel handiger... om via de A35 te rijden bij Enschede. Verder een ongeluk op de A9, ook maar Amstelveen... bij knopend Polderplein 3 kilometer. De linker is dicht. Op de A28, Zwolle Amersfoort, begint het wat beter door te rijden. Tussen Wezep en Af het Epen nog 5 kilometer. En ook een ongeluk op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Renkum en knopend Grijshoort 6 kilometer. De linker is dicht.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 U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het is zes minuten over half negen. Bij het Australian Open zijn de finalisten bij de vrouwen bekend. Jan Rolfs, nou ja, vertel het maar. Verrassende finale natuurlijk. Ja, zeker Dominika Sibulkova heet ze. Ze is uh, 24 jaar, komt uit Bratislava, als twintigste geplaatst. Versloeg Radwanska met 6-1 en 6-2. Radwanska die gisteren nog de kampioenen van vorig jaar had verslagen, he, Victoria Assarenka was nu geen schim van de Radwanska die we in de kwartfinale hadden gezien. Sibulkova domineerde op alle fronten, was gedreven, speelde met lef, sloeg 21 winners en wint in ruim een uur met 6-1 en 6-2 dus van Radwanska. En dat is toch wel een verrassing. De Poolse had eigenlijk geen kans hoor. En kon haar gevarieerde, vertragende spel ook niet spelen Marcel. Met dropshots, lobs, korte slice backhand en dus Sibulkova voor het eerst in haar carrière in de finale van de Grand Slam. En de Chinese Nali heeft ook ja. de finale bereikt. Had zij nog moeite ja. met het Canadese nee. talent Bouchard? 19 jaar, hè, Bouchard. Uh, debuut op de Steljane Open. Fantastisch toernooi natuurlijk gespeeld. Maar het was een eenzijdige partij. Nali 6-2 en 6-4. De Chinese stond binnen 16 minuten met 5-0 voor in de eerste set. Bouchard serveerde slecht verloren. Drie keer haar service game op rij. En op laf. Dus ja, dan speel je een verloren strijd. Ik denk dat naar schatting overigens, wel leuk verhaal. 6 miljoen Canadezen voor de buis gekluisterd zaten. Omdat het prime time was in Canada. Beetje laat op de avond. Maar dat mocht dus niet baten. Uh, ze ligt eruit, uh, Eugenie Bouchard. We krijgen dus een finale tussen Nali en Sibulkova. Nali die ook al in de eindstrijd stond in 2011. Toen verloor ze van Kleisters. En in 2013. Toen verloor ze van Assa Renke. Dus nu de kans voor Nali om eindelijk door Australian Open te winnen. Voor de Chinezen is dat een heel groot toernooi omdat dus in Open ook wel het Asian Pacific Grand Slam wordt genoemd. En China dus een beetje in die tijdzone ligt natuurlijk. Goed, Dan naar de mannen. Uh, Federer moet tegen Nadal. Maar dat is morgen pas. Dat wordt natuurlijk ja, een hele klassieke... mooie partij. Precies een klassieke. Ja. Eerst Berdi te tegen Vavrinka, Dat kan natuurlijk ook best spannend worden. Daar kijken we ook naar uit natuurlijk. Berdig tegen Wawrinka. Ja, de Tjech Thomas Berdig als zevende geplaatst. En de Stanislas Wawrinka, de nummer acht dus van de plaatsingslijst. Die dus won van Novak Djokovic, die prachtige partij. Wawrinka won in uh, vijf sets van de Servië, de kampioen van vorig jaar. Die ligt er dus uit. En Wawrinka, we kunnen dus een All-Swiss final krijgen als Wawrinka dus wint van Berdig. En Federer zou winnen van Nadal. Dat zou een unicum zijn. Overigens, de partij van Berdig Wabrinken is live te zien bij de NOS vanaf half tien... met commentaar van mijn collega Marcella Mesker. En morgen, die anderhalve finale, tussen Federer en Nadal ook live te zien. Goed. En jij houdt ons dus op de hoogte op Radio 1 natuurlijk. Dankjewel, Jan Roels.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 Luistert u even. Zo klinkt hij. De steenmarter. Een roofdiertje. Wat het ook op uw auto heeft voorzien. Dat het ook op uw auto heeft voorzien. Marco B. Visser. Toch? Ja, en, op, en op uw pluinvee, als u ja. dat hebt. Of uh, een zolder, of op uw kelder, of op uw woning. Uh, noem het allemaal maar op. Ze kunnen op allerlei manieren uh, overlast veroorzaken. Dat mogen we toch wel, uh, toch wel zeggen. Er komt een nieuwe natuurwet aan. Waarschijnlijk wordt die volgende maand behandeld in de Tweede Kamer. En je merkt, althans in de provincies in het noorden en oosten van het land... dat er een soort lobby ontstaat tegen de steenmarter. Die steenmarter die moet maar eens van zijn voetstuk. Meneer Hilvers is van het platform Steenmarter of eigenlijk moeten u zeggen platform weg met de steenmarter. Nou, in dit gebied in feite moeten we nog wel naar minder toe. Ja, en, en hoe wilt u dat bereiken? Dat willen wij bereiken op een gegeven moment, doordat eigenlijk de, de, de nieuwe natuurwet zodanig is op een gegeven moment dat hier maatwerk kan worden geleverd. Dat wil zeggen daar. Niet meer beschermd, dus? Uh, ik denk dat het... Nee, ik vind op een gegeven moment dat het nog wel steeds beschermd moet zijn op een gegeven moment. Maar het mag niet zo zijn dat eigenlijk een dermate grote overlast is. Dat de mensen eigenlijk het idee hebben... hey, het dier is belangrijker dan de mensen. En dat is natuurlijk ja. niet zo. Dus u zou er af en toe wel gewoon eentje de nek om willen draaien als dat nodig is? Uh, maar wel in feite op een diervriendelijke manier. Op een diervriendelijke manier de nek om draaien? Ja, nou ja. een beetje vergelijkbaar in feite met... We hebben een slachterij. Nou, we hebben slachterijen, slachterijen van kippen op een gegeven moment. En daarvan hebben we ook in feite regels vastgesteld okay. hoe deze op een diervriend Manier. Regels om op een diervriendelijke manier ja. van de steenmarter af te komen. Meneer Pot, ik heb u vanmorgen al even geïntroduceerd. U bent boswachter en uh, uh, steenmarterliefhebber. U bent van de Zoogdierenvereniging. Ja. Heeft het zin om een steenmarter die overlast veroorzaakt... de nek om te draaien, al dan niet diervriendelijk... Um, nou ja, nee. Uh, eigenlijk moet je voorkomen dat een territorium echt helemaal uh, vrijvalt. Want Wat komt... gebeurt er dan als je een steenmarter doodmaakt? Nou ja, er zijn in ieder geval veel steenmarters. En eigenlijk komen die territoria worden dan heel snel weer bezet door een andere steenmarter. Oh. En, en um, sterker nog, vaak als er een dier vrij, uh, een plek vrijvalt, ja, dan neemt de overlast ook wel wat toe. Dus je moet dat wel... De overlast neemt toe als je een dood doodmaakt? Ja, nou, kijk, als zo'n plek vrijvalt, dan willen verschillende steenmarters zo'n goed territorium innemen. En, ja. dan, uh, ja, dan, dan, en ze willen eigenlijk de, de geuren en de plekken van hun voorganger willen ze eigenlijk verdrijven. Nou ja, dan zul je zien dat er tijdelijk weer wat, wat overlast ah. toeneemt. Ja. Meneer Hilvers, wat vindt u daarvan? Ik denk op een gegeven moment dat uh, de, uh, ik ben even de naam kwijt, maar echt de meneer van de zomer. Meneer Pot, die, ja. meneer Pot dat hij daar gelijk in heeft. Ja. Alleen het punt is op een gegeven moment dat je dat natuurlijk uh, op een andere manier dan zou moeten oplossen. Hoe dan? Ik, ik denk op een gegeven moment wat hij zelf ook uh, volgens kort. mij wel eens heeft, 80% afromen. Ik denk dat, dat het punt is. 80% afromen? Ja, dan blijven we er niet veel meer over. Nee, nou ja, goed. Maar dat, daar, daar heb je het dan over. En dan moet je echt bijna terug naar de, de situatie. van dat er bijna geen steenmarters meer zijn. Zou u ervoor zijn om de steenmarters van de lijst af te halen. in de nieuwe natuurwet? Uh, uh, nee, maar ik ben het wel met meneer Hilvers eens. dat je een maatwerk zou moeten kunnen leven... en dat je gewoon goed moet kunnen onderzoeken. wat kan je aan een specifieke overlast. op die specifieke ja, plek ja, doen. Ja, ja, ja, maar goed. Als hij je, als je beschermd is, kan je er niks meer doen. Nou ja, goed. Uh, maar je, uh, een beetje beschermd, dat kennen we niet in Nederland. Uh, nee, maar goed. Uh, Doodmaken heeft ook geen zin. Dus dan moet je eigenlijk ja, ja. met elkaar proberen. Uh, en daar wat slimmer over na te denken. We moeten er wat slimmer over nadenken. Nou ja, goed. Dat is dan misschien iets wat we voor volgende maand met elkaar moeten gaan doen. Want dan wordt die wet waarschijnlijk in de Tweede Kamer uh, behandeld. We gaan slim nadenken over de steenmarter. Goed? Ik, ja, denk nee, nee, ik, ik, ik, ik denk dat ik nog een keer terugkom. Nee, de tijd is op. We kunnen hier gewoon doordenken samen. Jammer, nou oké, okay, ja, prima. Dat gaan we doen. Gaan wij we doen. gaan doordenken. U ook nog? U denkt ook mee? Nou ja, de Zorgdienstvereniging wil altijd graag meedenken. Ja. Goed. Nou, we hebben het er nog wel een keer over. Ik, voor nu doe ik de groeten uit Drenthe. Met steenmartens op mijn weblog. Plaatjes hebben we gevonden. Dat in ieder geval. Heel goed. Vinden we op nos.nl. Door naar de ANWB voor de Verkeersinformatie. Landen van der Velde, hoe stopt de A1? Uh, de file is nog steeds behoorlijk. De A1-Duitse grens richting Hengendo. Een aanrijding met minstens acht auto's. Tussen Oldenzaal-Zuid en Hengelo, 9 kilometer. Bij Hengelo blijft voorlopig de reis dicht. Ook een behoorlijke knappe file op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Wezep en Af het Epe 12 kilometer. Verkeer vanuit Zwolle kan het beste omrijden... vanaf knopend Hattermerbroek via Apeldoorn. En beter nieuws over de A50 Os richting Arnhem. Dat was ook een ongeluk tussen Renken en Knoop met Grijzoort. nog 6 kilometer. Daar zijn de rijstroken weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Mi hoy mi amor está de luto hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo yo sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere que tengo la camisa y una pena que me duele mal parece que solo me quedé y fue pura estavita tu mentira qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Deze keer de je wilt. Ik tengo je wilt. Ik weet wat je wilt. Ik weet wat je wilt. Ik weet wat je wilt. Ik weet wat je wilt. Ik cama wat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 Cama, come on, calma come on, baby, te digo con mi simulo, que tengo la camisa Joanes La Camisa Negra. Zijn dit schooljaar meer eerstejaarsstudenten aan universiteiten en hogescholen dan in 2012? Zo hebben de hogescholen te maken met 6000 meer nieuwkomers. Voorzitter van de Vereniging Hogescholen, Tom de Graaf, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, is dat goed nieuws? Uh, gemengd zou ik zeggen. Ja, want Geeft ook ja, aan dat ook aan mensen klien. langer doorleren en misschien nog geen werk hebben. Nou, dat zou kunnen. Positief is dat steeds meer uh, jonge mensen de weg naar het hoger beroepsonderwijs willen te vinden. En dat vinden we belangrijk, want we willen in Nederland ook zo hoog mogelijk opgeleide beroepsbevolking. Uh, het kan zijn dat dat ook komt omdat jonge mensen die bijvoorbeeld het mbo hebben gedaan... nu geen werk kunnen vinden en denken, laat ik dan maar doorstuderen. Dan is het ook een deels een effect van de crisis. Um, en ja, het, het, de, de downside, om het zo maar te zeggen, is ook dat wij... Als hogescholen de laatste jaren het juist niet erg vonden dat het was afgevlakt. Want de afgelopen twintig jaar zijn hogescholen ongelooflijk gegroeid. En uh, die schaalsprong die hebben we moeten opvangen. En nu zijn we echt bezig om vooral te investeren in kwaliteit. En dan moet je ook niet weer te groot willen worden. Want er zitten bij die, bij die grote hoeveelheden zit ook uh, minder goede studenten die u liever nee, dat... niet ziet? Dat is niet zozeer het probleem. Het probleem is dat als je in 20 jaar ongeveer het aantal onderwijsstudenten hebt verdubbeld... nu naar 440.000 studenten, maar twintig jaar geleden was het dus ongeveer de helft... dan moet je dat ook allemaal opvangen. Dat betekent dat er veel moet worden geïnvesteerd in gebouwen, in aantallen docenten, cetera. Daar is heel veel de nadruk op gelegen. En de laatste jaren hebben de hogescholen ook afspraken gemaakt met de minister... Er moet nu echt vooral op kwaliteit, kwaliteit van de docenten, niet alleen maar het aantal, kwaliteit van de examens, kwaliteit van de opleidingen. Ja, en daar moet je in blijven investeren, ook als er nou opnieuw meer studenten komen, er dus weer nieuwe voorzieningen moeten komen. Ja, maar we willen toch een kenniseconomie zijn, dan lijkt iedere student mij toch welkom, meer dan welkom. Meer dan welkom, dat zijn ze ook. Als studenten met een goede vooropleiding de stap naar het hoger beroepsonderwijs maken, zijn is er meer dan genoeg in staat om dat onderwijs van ons te volgen. Ze zijn van harte welkom dat te doen. Mm -hmm. En we moeten het wel goed opvangen. Ja. En bovendien, we gaan door met de kwaliteitsverhoging. Want dat hebben we ook met z'n allen afgesproken. Ja. Maar u geeft het natuurlijk al aan. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren die opleidingen gehad... waar je diploma's wel erg makkelijk kreeg. Daar doelt u ook op als u zegt, we verbeteren de kwaliteit. Is het hbo er dan nog niet helemaal klaar voor? Het hbo is er klaar voor. Maar kwaliteit is iets waar je elke dag aan moet werken. We hebben afspraken gemaakt met de minister om bijvoorbeeld het aantal docenten... wat niet alleen een opleiding heeft die hen op zichzelf geschikt maakt... maar nog een extra opleiding te geven, dus een masteropleiding... De afspraken gemaakt om de examens nog beter uh, te toetsen... en te zorgen dat er meer mensen meekijken... en dat de examens ook objectiever worden... We hebben afspraken gemaakt om een aantal opleidingen uh, nog beter te verbeteren, zodat we nooit meer in een situatie komen zoals een aantal jaren geleden. En dat is gewoon wat mij betreft ongoing business. Dat staat op de eerste plaats. Ja, en wie, ki wie kijkt er mee met die examens? Zijn dat ook buitenstaanders of komen die mensen allemaal uit het onderwijs? Uh, nee hoor, er worden ook uh, uh, buitenstaanders ingehuurd. We hebben uh, uh, de voeren een rapport uit wat vorig jaar is verschenen. Er erin een aantal mogelijkheden staan om die examinering en toetsing nog verder te verbeteren. En een daarvan is, zoals u zegt, vreemde ogen, dus externen die meekijken, zorgen dat je uh, examinering en toetsing niet subjectief maakt, maar zoveel mogelijk objectieverbaar. Bijvoorbeeld ook door met een aantal opleidingen over het hele land gemeenschappelijke toetsen te doen. Dat maakt dat je het minder snel afhankelijk is van die ene docent, maar dat het meer controleerbaar is. Dank u wel, Tom de Ga, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Gaan we nog even Down Under, aan het eind van het NOS Radio 1-journaal. Het wielerseizoen in Europa is nog ver weg. Maar in Australië wordt de eerste serieuze koers van het jaar al gereden. De Tour Down Under. Robin, Robert Geesing doet het daar goed. Staat na drie etappes op de vijfde plaats in het klassement. En heeft er net een zware etappe op zitten. Robert, goedemorgen. Uh, goedenavond. Ja, goedenavond uh, voor jou. Uh, tiende ja. weet je vandaag. In een zware etappe. bergbeklimming uh, van de Corkscrew Road. Ik ken hem niet, maar die berg is lastig, geloof ik. Ja, een lastig klimmetje in de finale, inderdaad. En Ja, het was op zich een goede dag voor ons. Ik klom nog een stukje in het klassement. Ik had misschien op iets meer gehoopt, maar er zijn nog veel mogelijkheden de komende dagen. Dus het ziet er goed uit. Met welke klimmen is deze te vergelijken?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 Ja, ik had dat ik het wel gedaan heb. Ja, maar, uh, Nee, ja, kijk, het, uh, het stadveld hier is, is, uh, is, is flink, moet ik zeggen. Het, is, uh, het zijn allemaal toermannen natuurlijk die, uh, die ook hier nu al een topniveau hebben. Vooral de Australiërs. En uh, ja, ik ben blij dat ik daar, dat ik daar goed, uh, goed tussen rijd. En uh, ja, er zijn nog wel mogelijkheden de komende dagen, denk ik. Zeg, je doet dit jaar voor de eerst mee aan die Tour Down Under. Hoe is, hoe is die ervaring daar in Australië?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 Ja, ik hoop het. Ik, uh, ik, ja, ik zeg altijd, dus er zit nog een berg op aankomst in. Uh, dus daar zijn, uh, daar zijn kansen. En, uh, ja, wat ik dan zeg, ik er goed voor. Dus uh, wie, weet, uh, wie weet kunnen we nog een plekje schuiven... en, uh, en uh, nou, misschien nog wel iets heel moois uithalen. zou mooi zijn. Succes, Robert Gezing. Bedankt dat jij even aan de telefoon wilde komen. Dit was het voor nu later. Vandaag hoort u van de NOS uiteraard meer. Onder andere over het onderzoeksrapport... naar de nationalisatie van SNS Reaal. Dat verschijnt aan het eind van de ochtend. Ja, we zijn bij de uitspraak in de rechtszaak tegen de uitburgemeester Ricardo Offermans. Die wordt ervan verdacht vertrouwelijke informatie voor een sollicitatie... op het burgemeesterspost te hebben aangenomen van Jos van Rij van de VVD. En de Raad voor de Leefomgeving presenteert rond het middaguur het advies over langer thuiswonen. Blijft u vooral luisteren naar Radio 1. Om te beginnen zo dadelijk bij De Ochtend. Guilenne Plag en Jurgen van den Berg. Veel plezier. Dag.